11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Als u nu in het trein zit en u ziet een conducteur, feliciteer hem even, want de NS viert zijn 175e verjaardag. En de eerste dag: Tienkamp bij het Atletiek begint met de Nederlanders Eelkoos, Nicolaas en Ingmar Vos. Eerst het NOS-nieuws met Jan van der Putten. De Nederlandse eredivisieclubs gaan in zee met mediamagnaat Rupert Murdoch. Murdoch betaalt de komende twaalf jaar in totaal een miljard euro. Zijn tv-netwerk Fox neemt een meerderheidsbelang in het bedrijf. Dat de uitzendrechten van de eredivisie beheert. Dat bedrijf is eredivisie Media en Marketing. Directeur Frank Rutten. Ik, ik zal niet ontkennen dat uh, financiën een, een rol hebben gespeeld in de besluitvorming. Maar daarnaast is het ook uh, de liefde voor het spel. En, uh, de naam Fox staat ook garant voor veel kennis en know-how. En de clubs wilden het succes van Eredivisie Live natuurlijk ook verder kunnen uitbouwen. Het is nog niet bekend wat de overeenkomst betekent voor de samenvattingen van de wedstrijden die de NOS nu uitzendt. Algemeen directeur van de NOS De Jong zegt zijn best te gaan doen om de rechten voor de samenvattingen bij de NOS te houden. Maar het moet volgens hem wel redelijk en billig blijven. Volgens De Jong is het denkbaar dat Murdoch ook invloed wil in andere sporten, radio en tv en in bijvoorbeeld filmrechten.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 De grote brand op Tessel is onder controle. Vannacht ontstond de brand in een discotheek in het dorp Den Burg. Daar waren op dat moment geen mensen. De brand sloeg over naar een naastgelegen pizzeria. En rond half tien heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Dat uh, betekent dat het in ieder geval niet verder uitbreidt. En, uh, en dat we nu kunnen beginnen met, met nablussen. Uh, maar dat zal nog wel een aantal uren gaan duren. De schade is, is aanzienlijk, want uh, zowel de discotheek als de pizzeria... die liggen echt helemaal plat. Bij de brand op Texel zijn twee brandweermannen licht gewond geraakt. Zo'n 2,7 miljoen mensen hebben Epke Zonderland gisteren op tv... goud zien winnen op de rekstok. Omdat het overdag was, hebben er minder mensen gekeken... dan naar de eerste gouden zwemfinale van Ranomi Kromovijojo. Dat waren er 3,7 miljoen.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 En dan het weer nog op veel plaatsen zonnig, maar ook nog kans op een buit wordt een graad of 20. Morgen droog en wisselend bewolkt en dan 19 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie met een file door werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt ewijk 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met het dit uur het ruige weer in de Chinese stad Shanghai. Maar eerst Andy Houtkamp. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. En die goedemorgen. Eerst even goedemorgen. over gisteravond. De ja. 1500 meter bij de mannen met die indrukwekkende man uit Algerije. Ja, en daar is veel over gesproken. Zowel na de race als uh, vanochtend toen ik hier weer aankwam in het, uh, in het stadion... Uh, er wordt toch wel met uh, de wenkbrauwen gefronst. Hoe kan dit allemaal? Eerst wordt die man... Die was ingeschreven voor en de 800 meter en de 1500 meter. Plaatste zich voor de finale 1500 meter. Ging toen serie 800 meter lopen en na 300 meter stapte hij eruit. Zogenaamd met een blessure. Uh, de, het IOC heeft hem toen vanwege ons sportief gedrag gedisqualificeerd. Mocht ook niet meedoen aan de 1500 meter. Dat is later teruggedraaid omdat er een briefje kwam van een arts... dat hij toch echt wel geblesseerd was. En dan deze man waar hij kan wel hard lopen... en hij heeft bijvoorbeeld een Diamond League wedstrijd wel eens gewonnen. Maar die komt echt uit het uh, niet zo... Zo hard vooruit en zoveel beter dan alle anderen. Uh, toen werd er toch wel gekeken naar vier jaar geleden. Uh, toen uh, Ramzi uh, uh, olympisch kampioen werd op de 1500 meter. En dat werd uh, later nadat er toch wel wat dingetjes in zijn bloed uh, waren gevonden. Uh, werd dat uh, toch wel even teruggedraaid. En uh, Ramzi hebben we nooit meer teruggezien. En er wordt toch ook een beetje die kant op gekeken. Wordt eerst dat het woord doping viel tijdens het uh, Olympisch Atletiek -toernooi. Nou, hoe ik het uh, algerijn die het betreft. En ja, de, de stalen worden acht jaar bewaard. Hè. Na acht jaar kunnen ze nog even kijken of er mogelijk iets mis is gegaan. Ja, maar ja, wat, wat heb je eraan hè? Nou. Kijk, laten we nou wel zijn, en, en dat is ook geen, uh, uh, er wordt heel veel naar, naar wielrennen gekeken. En natuurlijk zijn daar uh, foute dingen bij, maar het valt mij enorm op dat bij atletiek zo weinig mensen gepakt worden. Uh, terwijl het toch een, uh, een stilzwijgend uh, uh, iets is dat iedereen wel weet dat er atleten... Uh, wel eens iets gebruiken. Dat moet, kan ook niet anders, want het is uh, de sport van de Olympische Spelen. Je kunt er heel veel geld mee verdienen als je uh, een uh, medaille pakt. En dat, uh... Dat weet die meneer uit Algerije ook heel zeker. Waar ga je vanochtend naar kijken, Andy? Met name naar de Meerkamp. En daar verheug ik me zeer op. Dat zijn echt de atleten. moeten tien verschillende onderdelen doen. Vijf vandaag, vijf morgen. En wij krijgen vandaag twee Nederlanders in actie. En dat zijn twee jonge jongens. Die, uh, die, die ja, dat zijn wilde honden. Die kunnen, die kunnen wat. Die kunnen ook ergens komen. Uh, denk aan Elgustin Nicolaas. De uh, zilveren man van de Europese kampioenschappen... twee jaar geleden in Barcelona... Hij is goed en ik, ik, ik heb een heel goed gevoel over uh, Elke sint nicolaas Ingmar Vos is een iets mindere uh, meerkamper, maar wel ook heel erg goed. Anders sta je hier niet. Je moet daar wel iets voor doen. En zij komen allebei uit. Ik verheug me bijzonder op de derde serie. Want daar loopt Eelco Sint Nicolaas en daar loopt ook Ashton Eaton. Hij heeft het wereldrecord dit seizoen op de meerkamp verbeterd. Dat is de favoriet. En een andere, hele grote favoriet, loopt ook in die serie. Dat is Tree Hardy, een Amerikaan. En dat is de wereldkampioen van vorig jaar. En die lopen dus beiden in dezelfde serie als Eelco Sint Nicolaas. En het zal over, dus even kijken, Nou, vier minuten voor half twaalf zijn. Dus over uh, ruime kwartier gaan we Elko sint zien. Om uh, tien over beginnen de eerste uh, 100 meters, want dat is het eerste onderdeel van de Tienkamp. En nogmaals gezegd, ik verheug me er zeer op. En in de tussentijd uh, gaan we even liggen op Montigo Bay. Oh, heerlijk. Even snijken. Hey, heel Bobby Bloem. Wat een mooie dag, zeg. Is nou, het? Ja, de zon komt door. Heerlijk nou, ja. waar. Bobby Bloom zat aan Montego Bay. En uh, ja, de, ik, ik vind eigenlijk dat er een nieuwe versie van gemaakt moet worden: een soort remix met een rapper eroverheen. Met leringen van Montego en... Bay. Felix. Wordt gemaakt. China, daar is het wat minder mooi weer, tenminste in een bepaald gedeelte. China is namelijk getroffen door de derde orkaan in anderhalve week tijd. Een paar uur geleden kwam Haiku aan land, vlakbij Shanghai. En uh, die orkaan hield eerder huis op de Filipijnen. en Wouter Zwart in Peking. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heftig is Haiku in China? Uh, nou, ik merk er in Peking gelukkig niks van. Maar dat ligt dan ook heel ver van Shanghai vandaan. Uh, het, ja, het, het centrum van de orkaan is in de buurt van Shanghai aan, uh, aan land gekomen. En uh, het waait er heeft er ook heel erg hard geregend. En uh, de Chinese overheid heeft dus ook een hoop uh, voorzorgsmaatregelen genomen... om ervoor te zorgen dat niemand daar het slachtoffer van wordt. Er zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit dat gebied zo rond de stad Shanghai. Uh, en je moet je ook voorstellen dat uh, heel veel vluchten zijn gecanceld... Uh, de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 Ja, dit is een behoorlijke grote, ook qua voorzorgsmaatregelen een behoorlijke grote. Maar ik moet zeggen dat over het algemeen de overheid dat wel heel goed doet. Het wil dus niet zeggen dat er ook heel veel schade nu zal ontstaan. Maar men is ja een beetje door schade en schande wijs geworden de afgelopen decennia. Uh, men neemt gewoon deze voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het niet helemaal uit de hand loopt. Uh, je moet je voorstellen dat uh, het orkaanseizoen, het tyfoonseizoen uh, duurt in China ongeveer van mei tot en met september. We zitten nu een beetje aan het einde. Ja, en elk jaar zijn er al 10, 15 jaar. 15 van die orkanen die al dan niet heftig uh, aan land komen. En soms gaat dat gepaard inderdaad met hevige overstromingen. Dus heel goed dat men die maatregelen neemt. Hm. In, uh, op de Filipijnen ook overstromingen, ook slachtoffers. Uh, dat is nog ja. niet gebeurd in Shanghai, vlakbij Shanghai? Nee. Nee, nog niet. Nee, dat is, dat is heel fijn. Voorlopig nog niet. Je weet natuurlijk niet wat er uh, straks gebeurt. Je moet je wel voorstellen hè, dat dat gebied zo rond Shanghai... Dat, ja, dat is een soort vlak landschap wat je wel een beetje kunt vergelijken met Nederland. Het is een rivier-delta-gebied met veel lager gelegen gebieden. Uh, open landschappen, uh, dijken. Dus je kunt je voorstellen dat uh, die regen, uh, dat water van de zee... maar vooral ook de wind, dat die behoorlijk kan huishouden. Zeker in van die kleine dorpjes die daar allemaal liggen. Dus ja, het risico is wel wat daar inderdaad als slachtoffers zullen van. Voorlopig gelukkig valt er nog mee. 2 miljoen mensen dus geëvacueerd. Het is alvast een goed begin. Correspondent Wouter Zwart in Peking, dankjewel. U heeft er zelf vandaag wellicht niets van gemerkt toen u de trein instapte, maar de NS is jarig. Het bestaat precies 175 jaar, dat bedrijf. Op 8 augustus 1837 begon de vervoersmaatschappij onder de naam Hollandse ijzeren spoorwegmaatschappij. En tot op de dag van vandaag is het nog altijd een van de belangrijkste vervoersbedrijven van ons land. Hoe het zover heeft kunnen komen, of ze vroeger ook al last hadden van bladeren op het spoor en onverwachte sneeuwval, daar praten we over met de spoorhistoricus Guus Veenendaal en hij zit in Hilversum. Meneer Veenendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan, dan uh, bent u uitgenodigd dat u meters en metersarchieven over de NS heeft doorgeplozen en dan denk ik, hoe komt iemand erbij om dat te doen? Uh, ja, dat klinkt misschien erg gek... maar uh, ik heb altijd belangstelling voor treintjes gehad... en ik ben historicus van beroep. Dus die twee gecombineerd uh, leiden er al gauw toe... dat ik serieus studie ging maken van de geschiedenis van de spoorwegen. En uh, ja, de archieven zijn inderdaad aanwezig... en dat zijn vele meters. Uh, allemaal in het Utrechtsarchief in Utrecht. Uh, heel, allemaal goed bereikbaar, beschikbaar, maar het is een hoop papier. Maar wat, wat vindt u daarin? Uh, nou, ik heb vooral gekeken naar de notulen van de raad van administratie, zeg maar, de raad van commissarissen van die eerste spoorwegmaatschappij, de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. En uh, daar vind je dus het, het beleid in grote lijnen in. Niet van dag tot dag precies wat er fout gegaan is en wat er goed gegaan is, maar meer van waar zijn we mee bezig. En ja, je moet vooral bedenken: in 1837 was zoiets volkomen nieuw. Niemand had er ervaring mee. In Engeland bestonden spoorwegen, maar op het vasteland van Europa nog nauwelijks. En in Nederland. Eh, ja, wat, wat, wat is de spoorwegmaatschappij? Eh, men wist het niet. Dus het was een enorm avontuur. Voor alle deelnemers, voor zowel de, de financiers, die grote risico's namen. Want ja, waar stop je je geld in? En ook de technici, die hadden het afgekeken in Engeland soms. En er waren enkele handboeken beschikbaar. Maar het was een volstrekt nieuwe techniek. Je moet het misschien een beetje vergelijken met, met de internethype van uh, jaren geleden. Ja. Ook volkomen nieuw, onbekend, uh, risico's, maar ook kansen. En dat zie je ook bij de financiering van nou, die eerste sportmaatschappij. Maar waarom was het zo'n risico, zegt u, voor financiers? Nou ja, omdat je niet wist wat er ging gebeuren. Er waren natuurlijk mooie verhalen en prospectus van die eerste sportmaatschappij is allemaal prachtig. En er werden dus mooie dividenden beloofd, maar was dat ook haalbaar? Maar was het, de, de, de spoorweg lijkt mij zo'n, uh, ja, zo ja, goed, het was nieuw... maar een vaste waarde, je stapt in een trein, je wordt ergens naartoe vervoerd... en zo ingewikkeld is het allemaal niet. Wat, wat kan daar aan misgaan? <laughs> nou ja, een heleboel mensen in Nederland hadden nog nooit een trein gezien. Die wisten van niks. En je moet niet vergeten, er waren weinig kranten. Er was natuurlijk helemaal geen radio of televisie. Uh, mm -hmm. uh, dus wat mensen was een ze trein eigenlijk? waren bang voor de trein misschien Ja, wel? ze waren ontzettend bang. In ieder geval, de gewone reiziger was vreselijk bang. Het was een vuurspuwend monster. En u zegt, het, in Engeland was er al een trein? Ja, Engeland was voor. Engeland was in die tijd, in, in het begin van de 19e eeuw, overal op voor. Technisch gebied in ieder geval. Dat was al een hele industrie. Had al een spoorweg, een aantal spoorwegen. België was ons ook voor. In Duitsland was een klein spoorlijntje net geopend, uh, maar het was volstrekt nieuw. En er waren dus ook een heleboel mensen in Nederland, ook serieuze lieden, die zeiden nou dat is onzin, dat is helemaal niks. We hebben alles al, we hebben al waterwegen, we hebben al landwegen, waarom zouden wij nou nog spoorwegen nodig hebben? En die financiers die hebben toen een snoepreisje gemaakt op kosten van uh, richting Engeland. Om eens te kijken nee, of hoor. dat geld te verdienen was. Zo ging dat eigenlijk niet in die tijd. Want nee. ook een snoepreisje in Engeland was natuurlijk een hele ingewikkelde reis. Een bootreis. En dat kon uh, lang duren. Dus uh, ja. Ja, je moet niet vergeten, we praten over 1837. En dat is wel even wat anders dan nu natuurlijk. Ja. Maar er waren toch genoeg mensen die hun bereid waren om hun geld daarin te riskeren. Wie dan? Uh, Kooplieden in Amsterdam vooral, bankiers, eh, commissionaires in effecten... die dus verstand hadden van effectenhandel... en die dus wel bereid waren om zo'n aandeel... van de Hollandse Spoorwegmaatschappij te kopen... in de hoop waarschijnlijk dat ze het zouden doorverkopen. Maar ook eh, ijzergieters in Amsterdam. Eh, het is een groot machinebouwbedrijf, eh, duurt ook van heel... Eh, val van Vlissingen, de latere werkspoor, die zagen wel mogelijkheden. Want die dachten aan orders natuurlijk, hè? ijzerwerk, mm -hmm. locomotief, dat is inderdaad gebeurd. En maar, koninklijk bloed. Ja, uh, dat is eigenlijk onbekend, dat hebben we pas heel kort geleden uitgevonden, dat koning Willem I ontzettend veel heeft geïnvesteerd in die eerste Hollandse ijzeren spoormaatschappij. Hij was veruit de grootste aandeelhouder. En heeft hij daar wat van teruggezien? Ja hoor, ja. het is na zijn aftreden als koning... en zelfs na, nee, moet zeggen, na zijn dood uh, verkocht... En daar zijn ook lijsten van en dat is zelfs met enige kleine winst verkocht. Maar ondertussen heeft hij wel de dividenden kunnen opstrijken natuurlijk die uitbetaald werden. En dat was meteen vanaf het begin van al al winst uh, Ja, niet zoals ze gedacht hadden, want er gingen berichten van 18% winst en zo. Uh, maar Dat was natuurlijk waanzin, want ja, dat was ook uit de duim gezogen. Maar uh, serieuzere Mensen hadden gedacht, nou ja, er zit wel winst in. En dat klopt ook. Het viel een beetje tegen in het begin. Ook vooral omdat de spoorlijn nog lang niet klaar was. Toen die Emel tot Rotterdam was doorgetrokken vanuit Amsterdam, eh, liep het veel beter. Toen kwamen er ook veel meer reizigers op af. En eh, toen gingen de dividenden omhoog. En zo tegen 1880 eh, eh, had inderdaad de 8,5 bereikt. En dat was natuurlijk een leuk rendement. Meneer Velendaal, we zijn al in 1880. Uh, we komen zo terug bij Schiet u. Het aardig op, wat je zegt, Felix. Om de rest door te nemen tot 2012. Oké. Okay. Met u welmerend. De Radio 1 Sportzomerbus. En die is in Barendrecht. Uh, ik zit even te kijken. Wie is daar? Uh, volgens mij gewoon De toch? Ja, De Boer. Ja. Er, ja. Deborah, en Blackenhorst. Goedemorgen. Ja. <laughs> Goedemorgen, Willemijn. Goedemorgen, Felix. Ik sta te kijken naar een prachtige wedstrijd tussen NAC Breda en Pek Zwolle. en het is 1-0 voor NAC. Zojuist gescoord. Uh, mooie combinatie over links, uitgespeeld, en toen knal hard in de linkerbovenhoek. Nou, is die mooi of niet? Ik ben hier op het uh, G-voetbaltoernooi, 20 G-voetbaltoernooi. Dat is voor uh, zo'n 400 G-voetballers uit het hele land. Dat zijn uh, jongeren en ook wat ouderen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. En ze spelen hier, ja, eigenlijk vol, niet in hun eigen kloffie... maar met echte coaches uit de betaald voetbal... en echt ook namens een club uit de betaald voetbal. Dus vandaar dat je hier gewoon zomaar kan kijken ook. Wellicht naar Ajax-Twente of PSV-AZ. Ja, dat zijn echte toppers op het programma. Maar nu zijn we nog bij Pek Zwolle tegen NAK. Geert Brusselers, de coach. Je bent wel heel fanatiek hoor. Ja, nee, maar we staan op, op winst. En dat moeten we nou zo behouden. Uh, we hebben met deze jongens afgesproken dat we proberen eerste te gaan worden. Ja, dan hoort natuurlijk winsten deze partij wel bij. Hoe doen ze het tot nu toe? Ja, voor, dat is altijd mooi. Maar, maar lukt het een beetje onderling tussen, tussen alle spelers? Nou, ik moet zeggen dat er uiteindelijk uh, nog behoorlijk gecombineerd wordt. Moet ik heel eerlijk zeggen. Er zit, er zit echt gewoon uh, een hele duidelijke voetbalgedachte uh, achter. Ja, wel degelijk. En die kun je ook terugvinden. Ja. Hoeveelste keer is het voor jou dat je hier staat? D dit is de eerste keer. doelpunt, 2-0. Sorry, ja, sorry. Eventjus, ja, nee, maar zijn. doe ja. maar even meer. Ik juich wel heel erg uh, ingetogen. Ik mag ja, wel wat ja, harder. Nee, ja, no, maar ik was bang dat misschien de luisteraar Nee, kom maar, dat. juichen. <laughs> Klasse boys. Uh, nee, dit is voor mij de eerste keer. Ik, uh, ik, ik val eigenlijk in voor de, voor de hoofdcoaches die, uh, die vandaag nog een training op het programma hebben staan. Vanmiddag uh, sluiten die aan, nemen het dan voor mij over. En dan wil ik wel dat ze in ieder geval voor een finale plaats kunnen gaan. Dus... Uh, hm. Het wordt een lange dag dan? Het wordt een lange dag, ja, maar het is wel een leuke dag. En uh, je ziet ook, die gasten die zijn er helemaal op ingesteld. Dus uh, dat, uh, de energie die zit er voldoende in bij de meesten. Dus uh, dat gaat het probleem niet worden. En hoe bijzonder is het om ze te coachen? Ja, leuk. Maar ze zijn, ze zijn, uh, ze zijn ook gewoon helemaal... Ze uh, zijn hartstikke goed uh, aanspreekbaar. Ze zijn, uh, ze zijn uh, enthousiast. Uh, ze, zijn, ze weten verdomd veel van voetbal. Dat is, uh, ik sta echt te kijken, want ze weten uh, vaak beter wie trainers zijn... en wat er vorig jaar is gespeeld. Fantastisch. Dus uh, ja, nee, ik, ik, uh, het is, uh, het is uh, niet veel anders dan uh, dat ik normaal meemaak. Ja, ze zijn bloedfanatiek. Ik ga er even eentje opzoeken. Die heeft zojuist, misschien komen jullie daar nog wel tegen te spelen. De sp speler van Vitesse, die heeft er net twee ingeknald, hoor. Oh, dan moet ik die even in de gaten ja, houden. Ik ga even peilen hoe, uh, hoe dit naartoe komt. Nee, niet weglopen. Ja, kijk, nou verwijdert hij zich heel snel. Bos staat er op zijn shirt, nummer 45. Jij hebt net twee keer gescoord, hè? Ja. Hoe is het hier? Nou, het gaat goed. Ah. het goed. Ja, ik zou het topscorer voor het toernooi. Dat zou, uh, dat zou kunnen, want uh, dat gaat gedaan. De goed voor. Hey, en voor Vitesse, heb je daar zelf voor gekozen? Nee, dat is, maar door KNVB heb ik dat zelf uitgekozen. En hoe is het? Ja, het? ziet er ontzettend mooi uit, een echt professioneel shirt, professionele broek, zelfs de sokken geloof ik, ja, mag je allemaal houden. Um, ja, ik bedoel, als je zo rondkijkt, hè, naar wie kijk je toch het meeste uit of misschien wel het meeste tegenop? Dus van, de, van, de... Ja, van, van de teams? Oh, ik denk toch wel uh, Heerenveen. Oh, waarom? Nou, is een grote jongens en ze uh, zien nogal sterk uit en goed. Die kunnen voor mij goed voetballen. Nou, ik sta naast je en je torent wel een beetje boven mij uit, dus je bent zelf ook niet de kleinste, hoor. Nee, ik ben niet de kleinste, maar normaal ben ik ook keeper, zeg maar. Dus, uh, nu, uh, maar nu ben ik, zeg maar, in de spits gezet. Nou, hou vol, hè. Twee doelpunten, maak je er nog eentje bij? Nou, ik denk, ik hoop van wel. Tuurlijk, komt helemaal goed. Even kijken naar je ploeggenoot, die neemt net een lekker slokje ijstee. Hoi, hoe gaat het? Shoot. Ja, heb je al gescoord? Nee. Wil je wel, hè, natuurlijk. ja. Waar ja. speel je? Op welke positie? Uh, vooraan. Oh, dan moet je er wel een paar inknallen, hoor. Ja. ja en wanneer ja. moet je weer. Uh, Onvallig fiatje, moet je weer. Dus nu even uitrusten. Heerlijk nog een slokje ijsthee. Kijk hier, je ploeg. Nou ja, je ploegmaat, die zit een beetje uit te eigen op het gras. Was het zo zwaar? Al um, een um, beetje. Ja? Wie is de volgende tegenstander? Oh, geen idee. Ik weet het ook niet. Zal ik heel even... Groningen. Zal ik even kijken voor je, want ik heb het schema Groningen. in mijn hand. Ja, je hebt gelijk. FC Groningen. Nou, die kunnen jullie hebben. Hm? Die kan je toch wel hebben? Ja hoor. Makkelijk. Nou, weet... ik... nou, ik weet niet als het makkelijk wordt. Misschien wel. Je bent goed hoor. Twee keer gescoord net. Hey. Die gaat het wel afmaken voor jullie vast. Nou Rust nog lekker uit. Loop ik nog even terug naar het hoofdveld. Daar peksvolle nog altijd tegen Naks staat te ballen. En volgens mij is het nog altijd 2-0. Oeh, uit. Ja, dat ging net hè. Nog altijd 2-0? Wil jij hier alsjeblieft blijven staan, want het is 2-2 inmiddels. Oh dat meen je niet. Ja. Oh dan wijk ik niet meer van je nee, zijde. Is, echt is niet hoor. Het is duidelijk dat, uh, dat, er niet meer, uh, dat er geen afstand meer genomen mag worden Ik denk, ik ga de tegenstander voor jullie peilen, maar dat was niet zo'n goed plan. Uh, nee, nee, nee. Ik wil liever dat je hier blijft staan nu. Nou, maar ja, kijk maar eens, want dan gaan, gaan ze weer. Kijk, ik meen het. Ik ja. denk dat je de rest van het toernooi bij, bij ons moet blijven. Oeh. Ja, Bijna, hè? Ja, ja. ja, bijna. Ging het toch bijna in? Jullie hebben nog een minuut of acht, hè? Dus dat komt oh, wel goed. We wel lijf, ja. Zwolle ja. tegen Nak 2-2 inmiddels. Ja, ik durf geen stap meer te verzetten. Want ik uh, breng ongeluk als ik wegloop. Nak, Pek 2-2. En uh, het gaat nog de hele dag door hier in Barendrecht. En het klinkt heel erg leuk. Bora Bleckernoos, we komen straks bij je terug. Elko sint nicolaas staat aan de start van het eerste onderdeel. kamp, de 100 meter. En het is een sterk veld. En die houtkamp? Ja, sowieso die tienkamp. En je moet, elk onderdeel moet je goed zijn. En Elko sint Nicolaas, 25 jaar, 1,86 meter 86, 80 kilo. Ideale sporter. Verrassend zilver twee jaar geleden in Barcelona. Uh, en vorig jaar op het WK in Daegu was hij vijfde, dus hij kan iets. De winnaar van Daegu zit ook in, dit, uh, in deze serie. Dat, was dus, uh, dat is de wereldkampioen. Hij heet Tree Hardy, hij is Amerikaan en was ook in 2009 wereldkampioen. In, uh, in Berlijn was dat toen. De zilveren wereldrecord, uh, wereldkampioen, dus wereldkampioenschappen, de zilver, Ashton, Eaton. En wereldrecordhouder loopt ook in deze race, dus dat wordt spannend. De vorige race hebben we onder andere Roman Scherberle gezien, 37 jaar alweer, Olympisch kampioen in 2004. En hij viel tegen op zijn 100 meter en liep uh, ruim een seconde boven zijn persoonlijk record. En dat uh, valt echt tegen. Je moet zo constant zijn op alle onderdelen en in een paar onderdelen echt uitblinken. Elke sint nicolaas is bijvoorbeeld heel erg goed in het polstok hoogspringen. Hij loopt normaal gesproken over de 100 meter. Zijn snelste tijd ooit was 10.71. Dus het zou mooi zijn als hij een beetje de buurt van zijn persoonlijk record kan komen... om een prettig begin van de dag te hebben. Een dag die vijf onderdelen telt. De 100 meter, straks het verspringen, vanochtend nog de kogel... en dan vanavond hoog en hoog springen en de 400 meter. De mannen zijn allemaal voorgesteld. En dan, dat betekent dat we kunnen gaan beginnen aan de tienkamp van Eelco Sint-Nicolaas. Er wordt veel van hem verwacht. Niet misschien direct richting de medailles. Maar dat hij toch in de top 10 heel goed zou kunnen meedoen. En misschien dat hij wel heel erg verrassend kan zijn. Veel hangt altijd af van het eerste onderdeel. Zit je goed in je vel, geen blessures, al dat soort zaken. Dan komt het allemaal wel goed. Kijken of zijn eerste onderdeel... Uh, dat uh, met zich meebrengt. Hij zit klaar in baan 5 zit Trey Hardy, in baan 6 zit Elko Sint nicolaas en in baan 3 zit Ashton Eaton... die een waanzinnig wereldrecord bij de Trials in Eugene... dit jaar had, boven de 9.000 punten. Een 11 jaar oud wereldrecord van Sebelen verbrak. Ze zijn weg. En Sint nicolaas uh, ja, loopt goed. Het uh, moet een beetje bijblijven. Het is niet een van zijn beste onderdelen. Hij eindigt ook als laatste. Maar het gaat om de tijd, het gaat niet om de plaats. De winnaar loopt heel hard. 10.35 zeg, het is wat. Gewoon een tienkamper. 10.35, dat is uh, uh, natuurlijk uh, van Ashton Eaton. En dat is gewoon ongelooflijk snel op een uh, 100 meter. 10.35, en dan wacht ik uh, op de tijd van Elko sint Ja, uh, Ashton Eaton die, uh, is daar best wel tevreden over hoor. Als je 10.35 loopt, 3 Hardy, 10.42, 10.71 nog maar gezegd. Het persoonlijk record van Eelkos St-Nicolaas. Daar moeten we even op wachten, omdat hij als laatste over de finish kwam. En de nummer 4 heeft 10,56. Het zit dus dicht bij elkaar. Vier tiende meter per seconde rugwind. Vijfde werd Vrijmoed. De Duitser, een Braziliaan met 10.70 wordt zesde. Dus het wordt geen persoonlijk record. Dat is al zeker voor Eelco Sint-Nicolaas. 17-74. En dan gaan we de tijd krijgen voor Sint-Nicolaas. 10.85. Redelijk. Het is dus de, denk ik wel... Best, nee, niet de beste tijd dit jaar. Dat was 10.77. 10.85. Eelco Sint-Nicolaas is aan zijn tienkamp begonnen. Nu krijgen we Ingmar Vos. En de Amerikaanse band Train met een variant Paul Simon's 50 Ways to Leave Your Lover. 50 Ways to Say Goodbye. <coughs>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 50 ways to say goodbye. En een leuke videoclip. Die zanger Patrick Monahan, die huilt uit in de armen van David Hasselhoff. Je weet wel van Baywatch, Knight Rider. Dat, dat weet jij weer. Ja. De hoofdpunten van het nieuws nummer met Jan van de Putten. Die weet ook alles. Nou, bijna alles. Het aantal roofovervallen op juweliers... is de eerste helft van dit jaar flink gedaald. In de eerste zes maanden zijn 28 juweliers overvallen. In dezelfde periode van 2011 waren het er nog 58. Volgens de Raad van Korpschefs is de daling mede te danken... aan een toename van het aantal tips...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 Constanza Breukhoven is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf en een taakstraf. Ze hielp eind 2010 uh, bij een inbraak in de villa van haar vader, zakenman Hans Breukhoven. Bij de inbraak werd 236.000 euro aan horloges meegenomen en 68.000 euro aan contant geld. En 2,7 miljoen mensen hebben gisteren gezien hoe Epke Zonderland... de gouden medaille op de rekstok won bij de Olympische Spelen... blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De uitzending op Nederland 1 liet een duidelijke piek zien... op het moment dat de Vries aantrad op de mat. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie vielen bij de werkzaamheden op de A50... vanuit Arnhem naar Os, bij Knopen Ewijk wijk 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De 100 meter van de 10 kamper Ingmar Vos en die houtkamp volgt hem. Onder andere uh, Ingmar Vos in baan 9, maar ook uh, Pascal Berenbroek, regerend Europees kampioen. Terwijl er ook een uh, Brit meedoet En dat is te horen. Audie, Daniel Ordi. Uh, maar Berenbroeg is de Europees kampioen, de regerend Europees kampioen in baan 2. We hebben Hans van Alpen, een hele goede Belg in deze laatste serie van de 100 meter. En dus Ingmar Vos. Hij woont uh, in Birmingham het grootste gedeelte van het jaar. En is geboren in Rotterdam 26 jaar. Zijn persoonlijk record 10.75. Ik zei tot 1085, Elko Sint-Nicolaas. Net iets, iets te langzaam. Een tiende te langzaam, eh, vind ik zelf. Maar goed, we hebben nog heel veel onderdelen te gaan. En, eh, het zou mooi zijn als Ingmar Vos richting die 1075 kan gaan. Het eh, moet kunnen. Hij heeft er zin in. Hij eh, heeft er helemaal naartoe geleefd, naar dit evenement. En eh, zal ook voor hem eh, zal gelden dat je gewoon goed moet beginnen aan zo'n ongelooflijk zwaar onderdeel. De kamp vijf onderdelen. Vandaag vijf onderdelen morgen. Hij zit er klaar voor. De starter heeft het geweer in handen. En zegt dat eh, de heren zich eh, gereed moeten maken. En ze zitten nu ook achter de startlijn. Een valse start zou eventueel mogen. Dat is eh, in tegenstelling tot de andere sprint. En dat gebeurt gelukkig niet. Ingmar Vos is eh, goed weg. Aan zijn zijkant is uh, Audi, dat is een, uh, die loopt te hard. Eman Vos moet uh, even lekker doortrekken, is sneller dan van Alve. De winnaar is uh, 1071, Hardy. Die heeft een prachtig, uh, of Audi, een prachtig uh, persoonlijk record. Van 10,71 was 10,85. En dan wachten we even af wat uh, Ingmar Vos heeft gedaan. Ik denk dat hij als vijfde of zesde over de finish is gekomen. Odi, kijk dat, dat is uh, mooi. Hè. Als je dus uh, helemaal toeleeft naar zo'n uh, toernooi en je, je loopt meteen een uh, mooi persoonlijk record. Hij is er heel erg blij mee Odi. Uh, en terecht, want het is een, uh, een mooie tijd 10,71 voor hem. Swididov 10,78 als uh, tweede. En dan uh, betekent dat dat Ingmar Vos ook niet echt super begonnen is aan zijn 10kamp. Want hij uh, haalt uh, zeker niet de 1075 als persoonlijk record. 1092 is de beste tijd voor hem dit seizoen gelopen. En als ik kijk naar de nummer 4, die heeft 1090. En de nummer 5, 1095. Dus ook voor Ingmar Vos geldt dat het uh, geen uh, super start is van de 10kamp. De 100 meter, klein beetje tegenwind. Nu komt dan uh, de tijd van Ingmar Vos. 1098, Ingmar Vos. Dus tienkamp is ook begonnen. Nu op naar het verspringen. En die straks meer. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar het telefonisch meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Ruim 7400 mensen belden in het afgelopen half jaar. En dat is een record. Directeur Guus Wesselink van de Anonieme Meldlijn. Goedemorgen. Ja, dag. Goedemorgen. Weet u waar die toename aan te danken is? Ja, het leuke is dat wij ook wel records doen. Dus dat is in, onder deze omstandigheden wel aardig. Wel aardig. Ja, ja, mensen weten steeds meer de weg te vinden naar, naar, naar dat uh, vertrouwde nummer in hun ogen... waar ze toch hun zorgen neer kunnen leggen en een, uh, een melding kunnen maken. En de meldlijn is, is gewoon onze, onze bekender. Indruk. Ja, die is bekender. Ja. Heeft het ook nog met andere zaken te maken? Ja, ik denk toch ook de toename van de uh, meldingen en de, de programma's op uh, opsporing verzocht... en de regionale televisiezenders, oproepen van de politie en kranten. Het, het nummer komt steeds vaker naar voren toe. Dus hoe vaker je het lang ziet komen, hoe makkelijker je het op een gegeven moment toch gaat, uh, gaat bellen. Een ander, een ander fenomeen wat zich heeft voorgedaan is dus in het zuiden van het land... waar de afgelopen uh, maanden de wietpas is ingevoerd. En mm -hmm. direct nadat die was ingevoerd zagen we daar dat we een toename kregen van, uh, van meldingen over drugsoverlast op straat. Ah, ja, daar hadden de burgemeesters daarvoor al voor gewaarschuwd, hè? In Wietbos, ja, dan Ja, er is, is voor gewaarschuwd. Ja, nou, in, in, in hoeverre dat te maken heeft met die waarschuwingen van de burgemeesters... en de publiciteit in de regionale media. Uh, mensen bij het mis of ze toch belden. Maar ja, we moeten wel een heel serieus gesprek hebben. Anders gaat onze melding niet door. En wij registreren alleen de door... Ja. onze uh, serieus doorgestuurde meldingen naar de politie toe. Dus het ging wel over iets. En, en kennelijk is er toch meer, meer overlast op straat geconstateerd. En kennelijk hebben de bewoners daar last van, ja, lijkt mij. Ja, dat hebben ze. En dan, uh, ja, dan, dan gaan ze toch aan de bel trekken. En, en uh, de, ja, dat is ook de algemene toename van uh, bellen van hem. Vindt u de, daarmee concludeert u dat de burgemeesters gelijk hebben gehad... toen ze waarschuwden voor het invoeren van de wikpas? O, dat weet ik niet. Het gaat natuurlijk niet over duizenden uh, zaken die, uh, die dan zijn toegenomen. Wij zien een, een toename met, uh, met een paar tientallen telefoontjes en, en uh, van, uh, van meldingen daar waar we wat mee kunnen. Dus ik durf daar uh, dat soort conclusies uh, vanuit een centraal punt in Nederland niet uh, aan vast te lopen. Nee. Dus het is die wietpas, beter bekend, bekendheid van de lijn. Zou het er ook mee te maken kunnen hebben ja. dat mensen, doordat die lijn bekender is geworden, een beetje over hun schroom heen komen en het niet meer zien als klikken? Ja, dat in ieder geval. Uh, en ook al zien ze het als klikken, hebben we in het verleden wel gemerkt... dan hadden ze er nog niet die negatieve betekenis aan die wij er met z'n allen aan geven. Uh, maar is een, het imago is inderdaad wat uh, toch verschoven naar uh, het meewerken aan een veilige samenleving. En die, die tendentie zie je in meerdere in toenemende mate. Dat mensen uh, ook benaderd worden door lokale... Uh, instanties, politie, buurtbewoners, uh, mm -hmm. uh, verenigingen. Van als je wat ziet, werk dan mee. Want je kunt zelf ook helpen om die buurt veiliger te maken. Ja. En betekent dat nou dat uh, als het aantal anonieme meldingen toeneemt... ziet u een afname bij de meldingen bij de politie? Gewoon de aangiftes? Nee, dat blijft hetzelfde. Daar, daar, daar is geen afname. Dus het is echt een informatie die de politie anders zou missen die nu wel binnenkomt. En het gaat ook niet alleen om meldingen aan de politie. Hè. De, de, de, de meldingen voor witwassen en, en fraude met creditcards... en, en, en, en belastingontduiking en dat soort dingen, die nemen ook toe. Ja. En dan uh, heeft u misschien een, een gedeelte van het succes van de meldlijn... wel te danken aan uh, onze gouden jongen van gisteren. Ja, ja. Dat uh, Epke, die heeft. Uh, we hadden gisteren dubbelsfeest en een record van onze eigen cijfers. En het record van Epke, die heeft in het verleden meegewerkt aan een lokale M-campagne in Friesland. Tegen, tegen brandstichting samen met zijn broer Herde, die ik vorige week nog sprak. En uh, hen ernstig bedankt heb voor hun medewerking toen. Dus uh, ze hebben meegewerkt aan het, uh, de faam van uh, ja. Meldmisdaad Anoniem. Ging het gesprek met Herren over Epke? Ja, ik trof hem in de, in de studio en uh, over Epke, uh, even over, over Epke gehad. Hij, de dag daarna ging hij naar Londen toe. Dus we hebben hem vanuit de M hebben we hem, uh, de groeten en alle goeds meegegeven voor het optreden van zijn broer. Epke zorgt ook nog voor veiligheid in Nederland. Niet ja, geloof Goed, Goed, uh, gefeliciteerd met het succes van de M-lijn. Als, okay, als ik lief. het zo kan zeggen, directeur Guus ja. Wesseling. Dank u wel. Vijf jaar ja. geleden kwam er een eind aan de band The Beautiful Fouse uit Groot-Brittannië.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 Een van jouw favoriete bandjes, Willemijn. Als ik het echt niet meer weet, dan draai ik vaak de Beautiful South. Ja, ja, dat is nummer, mooi. Dit nummer heette Rotterdam. En de Beautiful South was uh, ja, eigenlijk een, een, een. werd opgericht door twee leden van een favoriet bandje van mij ook. De House Martens, Paul Heaton en Dave Hemingway. Maar ze bestaan allemaal niet meer. In Nederland hoor je er nauwelijks iets over, maar in sommige landen is het uh, een buitengewoon belangrijke sport, gewichtheffen. En gisteravond stond de Olympische finale in de zwaarste categorie op het programma. Weet je wie erbij was? Nou. Onze zwemspecialist Bob van der Tak. Het zijn de krachtpatsers van de Spelen, letterlijk de sterkste sporters. De geblokte jongens die zomaar een paar honderd kilo boven hun hoofd kunnen tillen. De negen finalisten in Londen zijn tussen de 128 en de 168 kilo schoon aan de haak. Maar dat mag de pret niet drukken. Welkom in de wondere wereld van het gewichtheffen. Het publiek in de Excel Arena maakt er een feestje van. Er is opvallend veel groen, wit en rood in de zaal. De fans uit Iran, want daar is de sport razend populair, vertelt deze journalisten. My name is Sara Alambegi and I'm a journalist from Iran. De people in Iran love it very much and especially tonight because we've got our greatest weightlifter ever, Behdad Salimi in super heavyweight category. En ik zeg je, meer over 40 miljoen mensen deze competition live op tv. Ja, ze zegt het is heel populair in Iran en iedereen zit vanavond aan de buis gekluisterd voor de ster van het Iraanse gewichtheffen. Vragen ze natuurlijk, waarom is het zo populair? Why is het zo so populair? It's um, very popular. It's maybe because uh, it has always gained very good results in every competitions, in international competitions, in Asian competitions, and in uh, Olympics. We have uh, in two uh, thousand uh, Sydney Olympics we got two gold medals in weightlifting. In Athens again we got two gold medals. Um, in Beijing. Het uh, uh, was not a good result and we hadden some uh, one gold and one silver and today uh, in the olympics so far we have achieved uh, a bronze and a silver medal and tonight we hopefully get another gold and a silver. Ja, door de successen uit het verleden heeft de sporters dus aan populariteit gewonnen en voor het eerste Iraanse gewicht heft op deze spelen is alle hoop gevestigd op de twee deelnemers in deze finale. Die moeten dan wel afrekenen met Matthias Steiner, de regerend olympisch kampioen. De Duitser drukte vier jaar geleden in Peking 258 kilo de lucht in. Dat klinkt bijna als een bovenmenselijke prestatie en dan is het woord doping nooit veraf in de sport. Zeker niet in het gewichtheffen dat geen beste reputatie heeft op dit gebied. Een heikel thema natuurlijk. Een collega van de Duitse tv-zender ZTF verwoordt het zo. Ich weiß, was Sie meinen, aber ich meine, da muss ich auf alle anderen Sportarten auch verweisen. Ich meine, natürlich gibt es beim Gewichtheben sind ja oft genug Athleten überführt worden. Sehr viel mehr als jetzt in anderen Sportarten. Aber wenn wir jetzt Radsport nehmen oder so, da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Und äh, jetzt auch in der Leichtathletik oder so, wenn ich mir die anschaue, was da für Leistungen erzielt werden, wenn wir als Normalsterbliche uns das angucken, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, eigentlich ist das nicht möglich. Aber was ist mit dem menschlichen Körper möglich? Ik kan het niet beoordelen, ik weet het niet. Ja, die vraag blijft inderdaad de hele avond wel hangen. Kan het menselijk lichaam dit echt aan? Terug naar de finale voor Steiner. De kampioen van Peking is die van korte duur. Hij laat bij een mislukte poging de halter met gewichten in zijn nek landen. En moet de strijd voortijdig staken. Een voorteken wellicht voor de uitkomst van de finale. Want even later krijgen de fans uit Iran wat ze willen. Het wordt een 1-2, goud en zilver. Begdad Salimi stoot 247 kilo omhoog en is de nieuwe olympisch kampioen. De gold medalist en Olympische champion. representing de islamische republiek Iran Irak... met 455 kilo, Begdad Salimi. Voor altijd een olympische legende in Iran. Na een enerverende avond in de Exile Arena. Bob van der Tak. Guus Veenendaal is spoorhistoricus, weet alles van de NS. Dat bedrijf begon op 8 augustus 1837, vandaag precies 175 jaar geleden... onder de naam Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Eh, en meneer Veenendaal heeft eerder verteld dat het nogal wat voeten in de aarde had. Dat er in Londen, in België, in Duitsland al treinen reden. En dat er in Nederland huiverig tegenaan werd gekeken. Dat er investeerders werden gezocht, uiteindelijk zijn die ook gevonden. Koning Willem I was er een, en die heeft er flink wat geld aan overgehouden. Heeft er ook veel geld ingestoken, duurde even voordat de investeerders vertrouwen kregen, maar toen had je ook wat. Was het zo, meneer Veenendaal, dat die trein in de begintijd alleen maar goederen vervoerde of meteen personen? Nee, juist tegenovergesteld tegenovergestelde alleen maar personen. De, de eerste lijntje van Amsterdam naar Haarlem, bekend. Uh, die maatschappij, die Hollandse rijsgers had niet eens goederenwagens. Het ging uitsluitend om reizigers. En toen die lijn eenmaal naar Rotterdam verlengd was, uh, was dat ook nog het, veruit het allerbelangrijkste. De meeste inkomsten kwamen uit reizigersvervoer. En die reizigers, tegenwoordig klagen we ons helemaal suf. Hoe was dat toen? Nou, er werd natuurlijk ook wel geklaagd, want er waren wel degelijk ook vertragingen. De techniek was nog niet zo goed. en bleef wel eens een trein steken op de baan. En voordat er dan een reserve locomotief kwam, duurde ook wel enige uren. Dus wat dat betreft niks nieuws. Maar eh, over het algemeen was men tevreden. Gewoon over de snelheid, dat is hem niet gewend. En, en snel... hoe snel ging hij? Nou, het ging helemaal niet zo snel gemiddeld dit van 30, 35 kilometer <laughs> over zo'n afstand. Dus het was helemaal niet zo snel. Maar vergeleken met de trekschaart was het natuurlijk ontzettend snel. Ja, en, en de mensen waren er bang voor, zei u net al. Die dachten, wat is dat voor een monster? En er was toch ook het verhaal dat de dieren er ook last van hadden? Ja, dat is allemaal flauwekul. En dat is voornamelijk uh, de wereld ingegaan om de maatschappij geld uit de zak te kloppen. Als compensatie voor zogenaamd bedorven melk of bange koeien. Of, uh, <laughs> ja. Nou, noemt u maar. En dat is allemaal onzin gebleken. En daar hoor je dan het nou verloop van tijd ook niet meer van. Maar dat allereerste begin, ja, iedereen probeerde het natuurlijk. Meneer Veletal waren er in de 19e eeuw ook al blaadjes op het spoor? <laughs> ja, uiteraard. <laughs> en die zullen ook ongetwijfeld voor vertragingen hebben gezorgd. De, ook wat dat betreft is er niks nieuws. Alleen zijn de methoden om het nu te bestrijden misschien wat uh, efficiënter dan vroeger. U heeft die archieven helemaal mogen doornemen van de NS? Want ik zou dat nooit mogen doen, natuurlijk. Ik zou er niet mogen binnenkomen, of wel? Ja, de oudere archieven wel, hoor. Die zijn gewoon openbaar. Alleen de en? laatste 25 jaar of zo, dat is echt bedrijfsarchief... en dat is niet zomaar toegankelijk. Maar alles daarvoor tot 1980, kunt u gewoon in. En die laatste 25 jaar heeft u ook bekeken? Die mocht ik bekijken ook, ja. Omdat ik dus ja, aangesteld was als bedrijfshistoricus van het bedrijf zelf. Staan en... daar nou nog geheimen in? Ach nee, dat moet je niet verwachten. Dat is een beetje onzin, dat wordt altijd gedacht natuurlijk. Maar er staan wel de overwegingen in waarom bepaalde maatregelen zijn genomen. Of, of er klachten, hoe erop gereageerd moet. Worden en zo. Dat vind je natuurlijk wel. Ja, en wat is dan het verschil met het aantal jaren daarvoor? Nou, eigenlijk niks. <laughs> er is nee. geen verschil. Het gaat gewoon door. Het is maar gewoon een... in, de, in de 19e eeuw gingen ze toen om met klachten? Uh, er moest op elk station een klachtenboek liggen. En dat moest de stationschef dus beheren en dat moest openbaar zijn. En dan moest elke reiziger zijn klacht in kunnen inschrijven. En of dat nou ging over vertragingen, onbeleefd personeel, eh, koude koffie in de restauratie. Noem maar op, de <lacht> meest flauwe kuldingen staan erin. Maar ook serieuze dingen, als dus een trein te vroeg vertrekt bijvoorbeeld en een reiziger die daardoor mist... Ja, dan, dan moet de maatschappij natuurlijk maatregelen nemen. Maar ik, ik hoorde net dat u zei... koude koffie in de restauratie. Er was dus toen nog een restauratie. Uh, in de grotere station zeker, ja, ja, ja. Want dat werd ook wel verwacht natuurlijk. Als je... Ja, maar ik bedoel ook in de trein. Dat was niet zo. Er was, nou. er was geen wagon waarin koffie geserveerd werd en eten. Want ja. je deed er natuurlijk veel langer over. Over zo'n afstand van bijvoorbeeld Utrecht naar Maastricht. Dan ja. nou, had je wel tijd voor een hele maaltijd, denk ik. Ja, dat wel. Maar in de eerste tijd was daar niks, hoor. Er werd niet gegeten. Er was überhaupt geen comfort. Zeker niet in de derde klasse. En dingen als uh, verwarming uh, was er niet. Uh, toiletten waren er niet in de trein. Dat moest je maar op het station doen. En oponthoud op het station was best al lang genoeg om dat snel even te doen. Maar al dat soort voorzieningen he, kwamen pas in de loop van de 19e eeuw. En hoe lang deed je er dan over van Amsterdam naar Maastricht? Nou, weet ik niet uit mijn hoofd, maar vele uren. Dagen? Uh, uren. Nee, dat niet. Nee, nee, je kon in één dag. En uh, van Rotterdam naar Amsterdam, bijvoorbeeld, kon je dus als je zaken wilde doen op de beurs als Rotterdams handelaar. kon je uh, s morgens heen en s middags weer terug. Ja. En wat was de eerste spoorlijn in Nederland? Was Amsterdam-Haarlem. En, en dat, dat lijntje is, heeft heel lang bestaan. En dat uh, ging dan verder nog door met een trammetje richting het strand, he, geloof ik. Nee, dat is een, de latere uh, elektrische tram, die er ah. ook nog lag. En de spoorlijn ligt er nog steeds, hoor. Het is nog steeds een drukke lijn, Amsterdam -Haren. Ja. Ja, U had het net over het klachtenboek dat op elk station ja. lag. Maar dan, dan schrijf ik er een klacht erin in uh, 1890 en dan krijg ik een brief thuis? Uh, als het een serieuze klacht was wel, ja. En vaak moest de, de raad van toezicht op de spoorwegdiensten. die daar officieel over ging. dat was dus een overheidsinstantie. Uh, uh, moesten die, die klachtenboeken ook doornemen. en ook kijken of de maatschappijen uh, adequaat hadden gereageerd op zo'n klacht. Maar over koude koffie en zo werd natuurlijk een beetje schouderophalend gedaan. van ja, dat kan voorkomen. Maar serieuze klachten kreeg dus iedereen bericht thuis. Ja. Dat, waren, dat waren nog eens tijden. Ja, ja, ja. Nou ja, er waren natuurlijk minder mensen die klachten indienden. Ja. Er waren gewoon ook minder reizigers. Was het een bureaucratisch monolog? Uh, in het begin niet. Uh, zo in de jaren 30 en ook nog na de Tweede Wereldoorlog... merk je wel dat het inderdaad een beetje bureaucratisch gaat. Er moest duidelijk eens een keer schoonschip gemaakt worden. Dat is ook gebeurd in de jaren 80, 90. Waar ja. merkte je dat aan, dat het bureaucratisch ging? Langzaam uh, vastgeroest. Nieuwe initiatieven werden niet genomen of nauwelijks, die werden heel lang uitgesteld. En uh, ja, dat was gewoon, het was een beetje, beetje verstart. Ja, en toen kwam die privatisering. Zo mogen we dat niet noemen natuurlijk. Maar uh, het was wel zo dat het uh, los kwam te staan van de overheid, het bedrijf. En dat heeft al voordelen gehad dan, zegt u? Uh, het heeft voordelen en nadelen. Het staat losser van de overheid. Maar de overheid is natuurlijk nog wel steeds de enige aandeelhouder hoor, bij NS. Ja. Dus in wezen uh, zijn ze niet echt onafhankelijk. Maar ze zijn op afstand geplaatst uh, door de overheid, door de Tweede Kamer ook. En uh, NS heeft dus een vrij grote bewegingsvrijheid. Maar aan de andere kant, ja, ze worden wel geacht winst te maken... want die winst wordt dus uitgekeerd aan de overheid. Bent u over die verzelfstandiging nog dingen tegengekomen... waarvan u zegt, hé, hey, dat wist ik nog niet? Nou, niet echt, nee, want er heeft natuurlijk in de krant ook al zoveel gestaan... Uh, dat je toch wel weet waar, wat er gaande was. Alleen dat het hier in Nederland wel uh, nou, redelijk braaf is gedaan. Dat waren natuurlijk Brusselse uh, Oekazes. Uh, maar die zijn in Nederland wel erg braaf en erg... Uh, netjes uitgevoerd. In andere landen merk je dat dat veel langer heeft geduurd... en ook veel minder efficiënt is gedaan. En zegt u achteraf, achteraf gelukkig maar? Uh, nou, sommige dingen zijn goed. Uh, die splitsing van NS en ProRail, dat werkt nog steeds niet goed. En in andere landen is dat anders gedaan. Het is boekhoudkundig gescheiden, wat ook de eis van Brussel was. Maar in Nederland zijn er dus echt twee aparte bedrijven geworden... die onafhankelijk van elkaar opereren. En uh, juist die onafhankelijkheid van die twee maakt het moeilijk... En ziet u dat nog maar weer een keer terugkeren? Dat het boek al van elkaar gescheiden wordt, maar dat het uiteindelijk weer één bedrijf wordt? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat de communicatie verbeterd moet worden. Dat ProRail, dus als er infrastructurele problemen zijn, de vervoerders, en hij is in de eerste plaats, maar ook de anderen, eh, dan direct eh, waarschuwt Dus die, die communicatie ontbreekt. Meneer Vedendaal, u bent historicus, maar u bent ook spoorgek. Vanaf wanneer? <laughs> Ja, nou, ik vind het leuk. Alles wat op rails rijdt vind ik leuk. Vooral treinen, maar treinen zijn ook wel aardig. Maar hoe begon dat? Op uw vierde, uw vijfde? Wilde u een uh, machinist worden vroeger? Ja, nou, ik weet nog... Uh, ja, het was oorlogstijd toen ik klein was, dus uh, er reed niet meer zoveel. Maar ik weet nog wel, na de oorlog, in 1945... Uh, woonden we in Hemstede, vlakbij Zon, zon Hemstede en En ik vond het altijd prachtig om dan de internationale treinen... die nog met stoomlocomotief reden, de treinen naar Parijs... die kwamen dan langs scheuren. En dat vond ik mateloos interessant. En hoe oud was u toen? Toen was ik vijf. Vijf jaar? Ja, ja toen, toen is het begonnen. Toen kreeg u dat vier is. Ja, ik denk het, ja. En het is nooit meer overgegaan. En dat zal ook niet meer overgaan, maar dat hoeft ook niet. Maar ik stel me een, een zolder voor bij u thuis, waar zo'n ongelofelijke baan ligt... die u dan s'avonds zit te bedienen. Dan kijkt u niet naar de sport, niet naar de Olympische Spelen... maar dan speelt u met de treintjes. Nou, het is, ik heb het wel, maar dan in de kelder, want we hebben geen zolder. Maar eh, de <lacht> laatste tijd kom ik er niet aan toe... want ik heb het veel te druk met boeken schrijven... en uh, dit soort dingen als uh, vraaggesprekken. Maar tot voor een paar jaar geleden zat u daar lekker in de kelder? Ja, dus en ik... ik doe het nog wel. Het staat er nog, hoor, en het, het rijdt. En het is nog lang niet af, want we wonen nog niet zo lang in het huis... waar we nou zitten, dus uh, ik moet het wel. Ik, ik begrijp trouwens ook, u had het net over, uh, moest ik nog even aan denken: over die beursberichten. Dat dit die uh, ja. werd vertrein van Amsterdam naar Rotterdam en andersom werden verscheept. Um, vertreind. Maar uh, de, de voetbalcompetitie was er ook niet geweest wat hij was zonder de trein. Ja, zonder trein had je natuurlijk geen uh, verkeer in Nederland mogelijk, of geen snelverkeer in ieder geval. En uh, dingen als nationale voetbalcompetities en andere nationale sporten, nationale evenementen, die konden alleen maar omdat er vervoer beschikbaar was door de, de trein en later de stoomtram. En uh, dat begint zo tegen het eind van, nou ja, zeg maar, het eind van de 19e eeuw, uh, rond 1900 is het spoorwegnet. Beetje compleet. Het tramnet is compleet en je kan dus overal komen op één dag en weer terug. Maar en daarvoor dan ging de club gewoon met z'n allen in de paardenkar? Ja, maar dan kon je natuurlijk niet even tegen Groningen gaan spelen... En, uh, nee. op een mooie zaterdag, want dan kwam je niet meer thuis. Dus uh, de nationale evenementen die bestonden eigenlijk niet. Meneer Veenendaal, uh, waar u mee bezig bent, dat onderzoek, dat wordt ook nog een boekwerk? Ja, uh, een aantal boekwerken, ja. Een aantal? Ja. Het wordt een soort standaardwerk van de, van de trein. Nou ja, het standaardwerk is er al. Uh, dat noemt men ook bij het Spoorwegmuseum bijvoorbeeld de Dikke Veenendaal. Dat is uh, het standaardwerk. <lacht> en ik ben helemaal niet dik, maar het boek wel. <lacht> <lacht> en dit wordt het dunne. Ja. En uh, ik ben nog met andere dingen bezig, ook voor het spoormuseum. En, uh, voor u bent me... wel trots, hè? Op ik... de Dikke Veenendaal. <lacht> ik vind het leuk, ja. ja. Hartelijk dank. Goed, u Veenendaal. Graag gedaan. De Engelse pers moet nog duidelijk wennen aan de successen in de sporten waar het traditioneel niet zo goed in gaat. Zo plaatsen de Mirror een enorme foto over twee pagina's van het Gouden Dressuurteam in chocoladeletters daarbij. Only Golden Horses. Maar het was een dressuurteam met Ankie van Guns Edward Gal... Adelinde Cornelissen. Het was kortom, een foutje. Zo ben ze erachter zijn met de Mirror. Welkom to London.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 Kipke Zonderland heeft het goud te pakken. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.